Uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Nederland heeft gewonnen van Noord-Macedonië. In de Johan Cruijff Arena scoorde Memphis na 24 minuten de eerste goal. En daarna bleven de doelpunten regenen. Depay naar Malen, Malen terug op Depay, nou dat moet hem zijn. En het is hem. 1-0 voor het Nederlands elftal. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Meijnolder meer een doelpunt. Heel veel spelers voor de bal. Daar is de beweging schitterend. En oh, 3-0. Ja, inderdaad. <laughs> er hing niks meer af van de wedstrijd. Nederland is al door en Macedonië niet. Zondag speelt Oranje weer in de achterfinale. finale dan. Dat is in Hongarije. En de tegenstander is nog niet bekend. VVD en D66 gaan samen beginnen met tikken aan een regeerakkoord. Daar koerst de informateur hamer op, zeggen bronnen in Den Haag tegen ons. Andere partijen kunnen dan aansluiten. De formatie zit muurvast. zes partijen komen maar niet verder. Dit weekend kregen ze de tijd om nog eens goed na te denken... met wie ze in een kabinet willen, maar daar is niks uitgekomen. Het noodweer dat door het Utrechtse dorpje Leersum trok dit weekend... was een valwind, heeft het KNMI uitgezocht. De schade was in een lang, smal spoor... En bomen vielen allemaal dezelfde kant op. Daardoor kan het geen windhoos zijn. Dat is precies het tegenovergestelde volgens het KNMI. En als je de EK-wedstrijden bekijkt, dan heb je dit waarschijnlijk wel gehoord. Deze EK-tune tijdens de opkomst. En leuk detail, het is een tune met een flinke lading oranje. De muziek is gecomponeerd door Martin Garrix... en ingespeeld en ingezongen door het Radio Philharmonisch Orkest... en het Groot Omroepkoor in Hilversum. Wij zijn elke dag uh, nu te horen, meerdere keren. Maar dat weet niemand. Ik voel wel even van, uh, daar komt het Nederlands elftal op met ons. Ja, dat is wel heel leuk. En zo'n Nederlandse tune, dat kan heel wat betekenen. Gaat dat Nederland ook een beetje geluk geven? Absoluut. Zeker weten. Kan niet anders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 Vrij nieuw en uh, de andere die hoor je straks in derde uur en die heet Strange Beauty.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 Sunrise, and we're still excited. Come dream with me tonight till to the morning light. Till the sun will rise and we're still excited. Oh oh, just like a little love, taking so much lovely. Ha! Huh? Bring you the hearts, hearts, hearts. Every woman, nuts, nuts, nuts.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 Tonight, till to the morning light, till the sun will rise, and we're still excited. Oh, oh, I am.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 door het Zaanse duo is uitgebracht. Um, ik zat altijd te kijken... eventjes uh, gewoon op het lijstje... maar het is echt alleen maar... Noord-Hollandse uh, uh, materiaal Dat is vandaag. ook de bedoeling. Het is, en, het is het de derde donderdag. Ja, ja het schijnt maar dat schijnt zo te zijn. Ja, um, want normaal gesproken is het eigenlijk van 8 tot 10. Hè? Dat is het officiële yeah. gedeelte. Maar in het officieuze gedeelte doen we het dus nu ook al. Uh, gewoon om het Noord-Hollandse muziekproduct... Uh, onder de aandacht uh, te brengen. En dat verdienen ze ook. Want uh, er zijn tal van initiatieven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 Say ...voorzitter van de Tweede Kamer. Maar eerst schrijft een zanger aan... ...om even te praten over zijn nieuwe plaat. Pauw, hoe gaat het? Ja, maar... Mooi vraagje. Wat zou je doen tegen de bosbranden in Australië... ...of tegen rasserellen in de Verenigde Staten? Oké, okay, genoeg gepraat. Pak je gitaar. Als je niet weet van de hoed en de rand... ...dan is het beter om te zwijgen. Ik heb de wijsheid niet in pacht...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 Lawaai, even stil, even stil, te midden van het lawaai.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 Nee. Okay. Uh, en Paul de Munnuk? Ja, die wel. Die wel, oké. Okay. Dus, uh, die ken ik wel. Die ken je wel. <laughs> uh, want uh, hij, hij heeft uh, een paar keer al met hem samengewerkt met uh, deze Paul de Munnuk. Ja, nee, dus daarvan ken ik Engeland dus ah, niet wel. Dus, We hebben hem ook al vaker gedraaid. Dus daar, oké, oké. Maar ja. ik ken hem niet van mezelf of zo. Nee, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, nou, oké, okay. maakt niet uit. Oh,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 By the past How can I pray for the future when my memories never In confusion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 mijn uh, vlag uitlullen die eruit hangt hij <laughs> thuis van, nou ja, vorige ik gebeld en uh, <laughs> ja. het komt helemaal goed. Ja, nou ja goed, uh, de vlag was ook uit. Uh, nou, die, ha die hangt nog steeds. Die hangt nog steeds? Ja, ja de, die blijft nog een paar uh -huh. weken hangen. Ja, Oké. Okay. Ja, want uh, ik zag uh, een foto van, uh, van, je, van de vlag uh, is uh, uit en ik is er heel droog ondergezet. Dat noemen we dus met vlag en wimpel slagen. Maar ja. was, dat ook, was dat ook zo? Ja, ben je met vlag en wimpel uh, geslaagd nog niet? Nou... Of is het weer op zijn, uh, zijn reet af om het even op nee, te zeggen? Nee, eigenlijk niet. Nou, mocht dit jaar mocht je een cijfer wegstrepen eventueel oh. of vanwege corona. Ja. Niet gebeurd. Ik had Niet gebruikt. Ja. Ik heb ook nog een 9 op mijn eindlijst. Zo? Welk vak? Engels. Engels? <laughs> uh, dus uh, als wij volgende week hier bij wijze van spreken Engels, een Engelstalig iemand hebben, dan zou jij hem kunnen interviewen. Yes, that would be fine.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 ZANG Nicolaas indikt op Google. Dan kom je een aantal dingen tegen. En zo heeft hij ook wat remixes. Links en rechts uh, gemaakt. Van wat bestaande nummers. En uh, dit uh, was een vrij recente uh, nummer van hemzelf: uh, Lipstick Stains. En daarvoor hoorde je Marianne lichthard met Maybe Tomorrow. Um, ja, want uh, we hebben. Je hebt natuurlijk uh, niet uh, zomaar. We kunnen er ook. Uh,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 Verdwijnen er veel meer in dan als het wat langzamere nummers zijn. Ah. Het werkt rustgevender, is dat logisch? Uh, uh, ja, nou, dat kan. Ik bedoel, uh, kijk, als uh, Megadeth of uh, weet ik wel wat uh, keihard uh, uit de, de speakers uh, komt, dan kunnen mensen inderdaad rustig uh, van worden. Uh, wat, wat dat gaat. Ja. Het is niet vreemd uh, om uh, stevige muziek uh, te draaien. Als dus je uh, wat uh, op de achtergrond hoort, dan uh, heeft dat uh, te maken met Richie en Pes. Die, uh, die zijn uh, vanavond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 klikt, eh, dan is het wel het materiaal van twee jaar terug, 2019 hadden ze een tweede album uitgebracht. Dus die, eh, die komt straks eh, voorbij en natuurlijk gaan we tussen eh, alles door ook even met de mannen praten, want dat is altijd ook uh... nog wel aardig. Ja, ja, heel beleefd. Als je... Natuurlijk is het beleefd, ze zijn tenslotte de gasten. Het gaat oh, om hun. Oh, hartstikke <laughs> ja. Ze zijn zo aardig. Ja, ja, ja. ja. Um, over uh, ja. even dames gesproken in de popmuziek.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 Used to want me.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 er waren ook heel weinig releases. Dus dat was gewoon echt... allemaal net jammer. Ja, nou ja, wat de releases betreft... Uh, we hebben best wel uh, de, de nodige releases wel ja. gehad. Nee, maar je hebt een heel album nodig. Een fysiek album. Oh, dat bedoel je, ja. Om okay. te kunnen kopen. Ik bedoel, ja. je kan heel leuk een single op Spotify uitbrengen... maar daar heb je niks aan. Want nee. Dat kan je niet verkopen. Nee, uh, het gaat uh, om, een, uh, om een album. Ja. Uh, het zij op vinyl of het zij op CD, neem ja. ik aan. Want dat, uh, dat is dan nog altijd uh, gemeengoed.